Er is tot nu toe al 20 hectare bos verloren gegaan. Het weer in het hele land vriest het, tot meer dan 8 graden. Door de wind voelt het nog kouder. Overdag iets minder koud, met temperaturen tussen min 3 en 0 graden. En ook de wind zwakt af. In het weekend zet de dooi in. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Met Ron Vergouwen. Uh, ja, welkom terug bij Nachtzuster. Nog tot de 6 uur vanochtend ben ik bij je. Vragen, vragen en nog eens vragen. Daar bellen jullie mee. En blijf dat ook doen hè, via 0800 1121. Wat voor vragen hebben we allemaal gehad? Nou, er staat bijvoorbeeld nog een vraag open, waar we de uitzending mee begonnen, van Roland over uh, ja, landen. Hij noemde als voorbeeld Constantinopel. Wat is daarmee gebeurd? Eh. Uh, ja, waarom is het verdwenen? En er zijn meer voorbeelden van landen die er ooit waren... er nu niet meer zijn, of een nieuwe naam hebben gekregen... of dat de grens is verschoven. Nou ja, dat soort verhalen. We zijn op zoek naar, naar hoe zit dat? En hoe komt zo'n land eigenlijk tot stand? Verder hebben we het hele nacht eigenlijk al over duurzame energie... en dan biogas. Nou ja, daar heb je vast wel wat over gehoord. Er is nog steeds een vraag die openstaat van Igor. Die speelt graag mee met de quiz Weet ik veel? van Linda de Mol op RTL 4. Hij kijkt op zijn... Uh, zijn iPad of zijn, uh, zijn tablet... en dan kan hij meespelen met de, de quiz op televisie. En dat gaat via zijn, uh, uh, ja, de, de, de luidspreker... en via de, de microfoon die in zijn tablet zit. Hoe werkt dat precies? Want dat moet synchroon lopen met de televisieuitzending. nou Hoe zit dat precies? Verder hebben we een vraag over griep. Komt het inderdaad zo voor dat we in de zomer minder griep hebben? Waarom krijgen we dat in de winter wel? En is dat, uh, hoe zit het dan als je in andere landen woont? Warme landen bijvoorbeeld. Verkeerslichten, daar wil Jos van weten... waarom staan die in de nacht eigenlijk op rood? Is dat wel nodig? Vooral bij stukken natuurlijk waar je helemaal niet zoveel verkeer hebt, of dat het eigenlijk onnodig is. Waarom gaan die lichten niet gewoon uit? Of gaan ze knipperen? Nou, dat soort vragen. Uh, ik vertel zometeen nog een paar andere vragen... die openstaan, maar dit zijn er voorlopig wel even genoeg. Bel met 0800-1121. Ja, en dan is het uh, vier uur geweest, dus dan weet de vaste luisteraar... van uh, Nachtzuster dat de tijd is voor een discoplaat. En dit keer hebben we gekozen voor deze. Hey Marie, feels like I'm in love. Ja, dat is de, de plaat die gekozen is door de vaste luisteraars... van de Nachtzuster in onze discopol deze week. Uh, ja, en er werd op de nachtchat, de nachtzusterchat... werd er ook een digitaal dansje gedaan, nog eventjes. Onder andere ook door mij. Ik heb digitaal gedanst op de chat. En uh, nou, wil je meepraten met uh, al die vaste luisteraars van dit programma... ga dan even naar omroepmax.nl slash nachtzuster. Daar vind je meer informatie hoe je op die chat kunt komen. Komen. Dus dan nou ja, spreek ik je misschien niet alleen in de uitzending aan de telefoon... maar ook nog even op de chat. En tot dan ook nog even een rectificatie. Want ik zei natuurlijk net, uh, Constantinopel, een land... nou, dat is natuurlijk geen land, dat is gewoon uh, ja, de oude naam zeg maar, van Istanbul. Dus het gaat om een stad. Nou ja, dat mag natuurlijk ook, hè, want steden veranderen ook wel eens van naam of van, uh, van grens. En uh, daar ging de vraag eigenlijk over. En dan nog een, uh, even een dingetje van de uh, NPO Radio 1 app... Want je kunt ook een appje sturen. Uh, Anna, die zegt van wat is de vraag die nu eigenlijk precies is gesteld over straling? Kunnen jullie dat even herhalen? Nou, dat was een vraag uh, die eerder vannacht uh, binnenkwam van Paul. Die ging over ja, hoe schadelijk is nou eigenlijk die straling van uh, wifi, van 4G-verbindingen, van uh, je draadloze telefoon in je huis. Daar hebben we al heel wat verhalen, verhalen over gehoord. Maar uh, ja, zijn nog steeds altijd welkom via 0800 1121. Zo, dan gaan we nu weer verder naar de Belg. Um, Bob. Bob, goeienacht. Ja, nacht hier, Bob. Hier met uh, Bob Gutterink. Dag, Bob. Ik had een juridische vraag. Uh, het is het volgende. Als een burger een aangifte doet bij politie... Ja. en de aangifte wordt niet onvankelijk verklaard door de openbare ministerie... dan kan je beroep doen op artikel 12. Maar moet dit geschieden via een advocaat... of kan de burger dat zelf aanvragen? Of je daar een advocaat voor nodig hebt. Dat is jouw vraag eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay. en uh, spreek je nu uit, uh, uit ervaring? Is dit een praktijkgeval van jou? Ja, zeker uit ervaring. Ja, Want, uh, maar ook met het geval wat Geert Wilders gebeurd is. Oh ja. Yeah. Geert Wilders heeft toch toen aangifte gedaan over discriminatie tegen Rutte? Ja, Rutte's. klopt, ja. Yeah. En dat wou ze toen niet uh, onvankelijk verklaren, mm -hmm. maar toen heeft hij zich beroepen op artikel 12. En ik ben benieuwd of dat nog wel uh, voor de rechter komt. Nou, een goede vraag. Ik ben ook wel benieuwd, eigenlijk. Ja. Een juridische goed. vraag? Ja, dankjewel hoor. <laughs> Bob, we gaan kijken of er, een, of er een goed antwoord komt... van een, ja, een juridisch deskundige van nou, de Dankjewel voor het bellen. Da. Dag. Dag. 0800-1121. Uh, zoek het even op in je wetboek... of misschien weet je het wel gewoon uit je hoofd. Nou, laat het even weten. 0800-1121. We gaan naar Joke. Ja, goedendacht. <laughs> dag, dag Joke, goeiedag. Wat kan ik voor je doen? Goeie dag. Uh, ik wilde nog even doorgaan op het kenteken. Uh, zoals je zei voor Scootmobielen of zoiets. Uh, dat is je hebt geen kenteken, maar wel een verzekeringsplaatje nodig. Ja, precies. Ja, dat, volgens mij hadden we dat net ook al even. Ja, tussen twee regels door ook even genoemd inderdaad. Ja. Ja, ja. Je, heb, heb jij zo'n uh, zo Scootmobiel? Ja, ja, ja. En dan heb je, je bent dus verplicht om een verzekeringsplaatje te hebben. Oké. Okay. Ja, en die op de weg komt. Ja, ja precies. En dan uh, moet je daar nog allerlei papieren ook voorbij hebben? Ja, die moet je bij je hebben. Ja, net, ja. Als, net, als, bij, net als dat je altijd ook je ja, autopapieren bij je moet hebben. Ja, met de auto dat je je verzekeringspapieren bij je hebt, ja. Oké, okay, oké. Okay. En is dat, uh, is, is dat een beetje te betalen, zeg maar? Want die autoverzekeringen, nou, die, die, die prijzen schieten de pan uit. Ja, nou het is niet zo vreselijk duur maar... Uh... Het scheelt wel inderdaad, toch welke maatschappij. Want niet alle maatschappijen verzekeren ook. Je moet eerst erg zoeken of je een maatschappij kan vinden die dat verzekert. Oké, okay, je kunt het niet uh, standaard bij elke verzekeringsmaatschappij, die bijvoorbeeld ook autoverzekeringen hebben, kun je dat uh, daaronder brengen. Nee. nee okay, dus nee. dat is het dus best, beste gedoe om dat uh, als je zo'n ding koopt, om dan nog een verzekering af te sluiten? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou. Zijn we weer wat wijzer, denk ik, dat Joke? Was het. Ja, nou, okay. <laughs> blijf je nog even luisteren of uh, ga je zo je bedje in? Nee hoor, ik blijf nog wel even luisteren. Ik lig in bed, maar uh, ik blijf nog wel even luisteren. Oké, okay, nou dat vind ik leuk. En als je wel weer wat uh, voorbij hoort komen... waar je denkt, dat wil ik op reageren... mag je gewoon weer bellen natuurlijk. Ja, dan bel ik wel weer. Ja. Is goed. Okay. Nou, dag, Joker. Bedankt en goede uiterstelling. Dankjewel. Dag. Dag. We gaan gelijk maar uh, verder met uh, Saïda. Goedemorgen. Goedemorgen, Saida. Goedemorgen, Saïda. Wat kan ik voor je doen? Ik had een vraagje. Ja. Uh, ik heb een uh, belbundel om te sms'en en te bellen. Mm -hmm. Maar nu heb ik mijn account geactiveerd... om ook te kunnen sms'en naar betaalde nummers. Maar mm -hmm. daar zijn we nu al meer dan acht weken of zo mee bezig. Maar zo. ik kan nog steeds niet sms'en. <laughs> En daar moet je ook wel wat meer voor betalen hoor. Dat zit niet in dat tientje. Nee. Dus je kan ook dan activeren om naar het buitenland of naar 0909-nummers of zo te bellen. Maar ja. het is na al die weken, nou doet hij het nog niet. Maar dat moet, je allemaal dat, je ja, dat moet je allemaal apart activeren dus. Ja, je hebt dan een account en daar kan je dus zeggen van nou ik wil ook naar het buitenland of naar 0900-nummers bellen. En als je die dan dan betaal je boven die 10 euro per maand nog wat extra. Maar okay, een beste lukt niet. Maar nee. een 0900-nummer bellen lukt wel. Oké, okay, en een 0800-nummer ook, geloof ik. Hè? Want dan, dat heb je waarschijnlijk niet gebeld, daarmee. Ja, ja. <laughs> maar die valt altijd binnen de budget, toch? Ja, dat lijkt me wel, want we zijn hartstikke gratis hier bij Nachtzuster. Mm -hmm. Ja. Maar dat is maar uh, heel ja. Internet kan ik ook niks vinden. Ja, misschien dat je berichtencentrale. Nou, dat stond ook allemaal goed. Dus. Ja, nou, misschien ja. Uh, als, als het echt allemaal niet lukt. Uh, je, je mag voor mij één keer zeggen wel, bij welke maatschappij dit is? Nou, het gaat via KPN, het is okay. van UFO. Ja, oké. Okay. Nou ja, misschien uh, als, als dit echt problemen blijft geven. dan, uh, dan mag ik je misschien even de Max-ombudsman uh, aanraden. Dan, om daar het probleem even neer te leggen. Misschien kan die je helpen als dit echt zo'n probleem blijft. Ja, want ja, acht weken is wel heel erg lang, als het niet langer is. Ja, ja, dat, uh, ja, je moet gewoon gebruik kunnen maken van die diensten. Daar betaal je ook ja, weer, uh, weer geld voor. voor. Ja. Ja. Oké, okay, nou... Uh, en ja. ik had ook misschien een antwoordje op die van die... een beetje gemeen antwoord, hoor. Van die stoplichten. Nou, ze zullen eens een boete mislopen. Ja. <laughs> Jij denkt dat het vooral te maken heeft met het feit uh, ja, nou, dat ze hopen dat mensen wel. maar door rood rijden als ze moeten wachten in de nacht? Nou, misschien wel. Je weet het maar nooit. Hmm. Ja. Nou ja, goed, maar niet, niet elk stoplift heeft natuurlijk ook een uh, nee. gelijk een flitspaal bij staan, denk ik. Misschien gaat het dan zo politie, hoor. Mannetje ergens Ja, nou, je weet het <laughs> maar nooit. Nee, precies. Nou ja, het, uh, het, het houdt ons in ieder geval bezig. En inderdaad, het is wel frappant. Inderdaad, dat op sommige stukken uh, ja, kun je in de nacht wel eens behoorlijk lang voor een rood stoplicht staan. Op een lege weg. Ja, precies. Ja. Dat is een beetje raar. Ja. Nou ja, goed. Uh, misschien uh, zijn er mensen die, uh, die, die stoplichten maken of die weten wat voor, wat voor computerprogramma's daar achter schuilvallen. Dan ben ik ook wel benieuwd naar 0800 1121. Saïda, dank je wel. Of heb je nog een aanvulling Jeetje. op iets anders? Uh, nee hoor. Okay. Nou, we hadden gisteren wel een duif hier ergens. <laughs> dus misschien kan, kan een andere duif daar ook... <laughs> die had heel uh, Friesland of zo, een gedeelte van Friesland platgelegd. Dus uh, vandaar. Heb uh, je het niet gehoord? Uh, die nee? was ergens ingevlogen. En toen, uh, nou, een heel groot gedeelte van Friesland had geen uh, elektriciteit. Door die duif? <laughs> ja, die was ergens ingevlogen. Ja, hij is ook dood, maar uh, oh. oké. Okay. Nou, de, wil je daar nog iets van weten? Of was dit gewoon iets wat je even kwijt wilde met ons? Nee, dus daarom nou, is hier de duif ook wel een oplossing. <laughs> ja, precies. Okay. Ja, dankjewel. En een dan postduif. Ja, okay. Saïda, dankjewel. 0800-1121 voor uh, al je vragen hier bij, uh, bij Nachtzuster. Split ends, een message to my girl. Uh, ja, Het is uh, 20 minuten over vier en je luistert naar Nachtzuster. Als je nog wakker bent tenminste, dan ga ik wel vanuit. Tot zes uur ben ik bij je met allerlei vragen en antwoorden. Vragen en antwoorden die door de luisteraar gesteld zijn. Kan via de te telefoon, dat vind ik eigenlijk het leukste. Want ja, het is een radioprogramma, dus ik heb het liefst iemand aan de telefoon. Maar je mag ook even een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. Uh, Bram heeft dat bijvoorbeeld gedaan... Uh, die reageert op die vraag over de, over de stoplichten. Die zegt, uh, ja, uh, slimme stoplichten, dus met een sensor. Die staan standaard op rood, zodat het verkeer dat nadert direct groen kan krijgen. En als moet er gewacht worden tot het, uh, het andere licht via oranje eindelijk rood krijgt. Nou ja, die slimme stoplichten, daar lukt het allemaal wel mee. Maar ja, niet alle stoplichten zijn even slim, zullen we maar zeggen. Henk, goeienacht. Ja, nacht, maar Henk, Olgert, Anna. Die Veen, of de IRA, die, die, die, dat is voor de tijd, sinds twintig jaar, hè? De IRA. Dat jij ook, hè? Mm. Ja, je hebt Ierland met Balfast. Ja. En wij, Ierland. Je hebt Noord-Ierland. Um. In Jeland. En als ze zo'n beetje alweer een jaar aan het kloten. He. Maar ik kom nooit op de tv zien, en bejaarde mensen, ik ben 72, dus dat valt mee. Maar mensen, zullen zeggen, van 80, die ook bij de hand zijn, of 85, zijn ook nog bij de hand. Die Zeker. weten helemaal niet meer dubbelen, misschien, weg. En dat wist ik ook niet meer. Ja, ik wist het wel. Maar het staat niet bij. Uh, de Busseren, die Belse weerman... en Sabine, die Belse weervrouw... die hebben we nummer twee. Nou, we hebben dan nummer één keer op TV Gelderland. En dan hebben we dus... Uh, op Nederland... maar ze gaan op de kaart... ook geen Dublin zien. Okay. Dat wordt niet aangegeven. En zelfs wat eilandje... je Malta niet, met Sint-Helene... Van, van Engeland, tegenover Frankrijk... bij Normandie... dat wordt wel aangegeven. Maar... Het is toch goed tussen Engeland en. Uh, tussen Ierland en. Noord-Ierland. Er zijn geen douane meer. Nee. Nou, ze dat invoeren. Maar dat is na de hand. Want dit is al vanaf. Dit is al vanaf. voor, die, voor, de, voor de Ira, Die. Uh, maar, oh, je altijd, hè. maar Henk, even, even recapituleren, zeg maar. Uh, is het, uh, is jou, jouw vraag waarom ze die, uh, die plaats nou nooit op de, op de kaart van de weerman? Nee, dat is een bekend, of hoe noem ik dat? He, dat, dat, dat, dat kind of, waarom willen die Engelsen dat niet? Volgens mij is dat zo. Ah, je denkt dat de Engelsen dat niet willen de laten Engelsen zien. Engelsen zitten erachter. Ah, dat is volgens jou de clue. Ja, nou, omdat dat toen met die beweging was, de katholieken tegen de Protestanten, je weet wel, hè. Hmm. Die hebben die altijd met die in en uh... daarom. Maar, maar, maar je denkt dat ze dat niet willen laten zien bij het weerbericht. Nee, want er staat een nood op. Hmm. Als ja, dus staat op Malta staat er nu op. Nou, nou weten we allemaal een beetje waar Malta ligt. In het midden tussen Italië ja. en Spanje, een beetje links, links van. Ja, dus het is ook niet Malta. Maar maar, dat zou, maar Henk, dat zou dus betekenen dat de politiek echt is doorgedrongen tot in het weerbericht. Ja, dat, maar dat is al, dat is al sinds ik dat ziet. Hmm. Sinds dat er aan de gang is, ik heb dat meegemaakt. Dus he, ik ben 72, ik hebt dat ook meegemaakt. Twintig jaar terug was er nog... Uh, Sint-Fan, was dat nog het, uh, er nog aan het... Ira, ze waren dan nog aan het mensen aan het doodmaken. Ja, maar, maar Henk, ik heb ook sowieso het idee... dat bij, bij de weerkaarten uh, hele grote steden zie ik dat ook nooit. Ik zie bijvoorbeeld Amsterdam... zie ik nooit aangegeven Amsterdam, op de weerkaart van, nee, van, nee, van Nederland. Nee, maar, ah, maar moet je luisteren, meneer, of, meneer Dan. Hè? Ik weet nog niet wie er zit, maar ik ben op. Ik werd er van vier. En... Uh, maar Dublin is weer nog geen stad. Het Belfast. vast. Dat is mij vroeger op school geleerd. Mm. Dat is een wereldstad. Dat is een miljoenenstad. Mm. En dat is goed handen mee te drijven. Alleen. Belfast zetten ze er alleen op, hè. Glasgow, dat, dat kan ik in. Ik, van Schotland en de plaatsen in Weelschels ja. en, en zo noemen we op al die plaatsen. Maar die kleine klootplaatjes, die eilandjes <laughs> van Nederland... zetten ze er wel op Zandhelle tegenover Normandie. En zien een België. In België ja, ja. Van nou ja, de, de inwoners uh, vinden het vast leuk dat hun, uh, hun eiland genoemd wordt. Dat ze dat, ja, dat dan weer willen. Ik denk zeker dat Ierland het leuk vindt dat, dat, dat de hoofdstad van... Ierland erop komt, waar Ierland, daar gaan wij ook nog eens een keer twintig keer in, meneer. Ja. Nou, Henk, we gaan, uh, we gaan kijken of er een antwoord we gaan kijken of er een antwoord komt vannacht. Oké, okay, ik hoop het. Oké, okay, blijf dat luisteren. Ik vind nou we ook wel mannelijk. Ik we met <laughs> ja, dus zijn stok aan Naar de school hier een we zijn gewoon weer vroeg op school aan de Ja. Nou, dat is weer het voordeel dan in ieder geval. Dank je voor Het bellen. dat is voordeel, had ik het ook nooit geweten, echt niet. Dag, Henk. Hartstikke bedankt, hè. Dag. Ja, als je wat meer weet over de vraag die Henk hier stelt over de plaatsnamen, wanneer die dan voorbij komen, bijvoorbeeld in het weerbericht of niet, 0800 1121. We gaan gelijk door naar Trudy. Ja, goedenacht. Goeiedag. Trudy Nieuwenhuizen. Ja. Ik uh, had altijd het idee dat ik een redelijke schoolopleiding heb gehad. Maar ineens bedacht ik me verdacht, ik weet voor helemaal niet... hoe nou eb en vloed werken. En dan hoor ik wel eens ook, ik herinner me... dat je dan ook nog springtij kunt hebben. En daaraan hebben we geloof ik ook destijds de watersnood bij ons te danken gehad. Een speciale constellatie van wind en en die getijden dat eb en vloed en, en, en hebben ze nou bijvoorbeeld in uh, normaal wat de golf van, van berghalen vind ik ook altijd zo leuk en kreet, hebben ze daar ook springtij en al die Amerik uh, uh, Australische kusten waar ze geloof ik niet overal dijken hebben tenminste ben eens op een prachtig strand in Australië geweest nou ik geloof niet dat ze zich daar zorgen maakten over eventuele uh, overstromingen en ellende door springtij. Hmm. Nou, misschien zitten de mensen te luisteren daar in Australië of dat soort gebieden. Nee. En, ja. <laughs> en kunnen ze even vertellen of zij zich inderdaad wel eens bezighouden met ebbenvloed. Nou, volgens mij komt het wel over. Heeft het, het heeft er ook te maken met de aantrekkingskracht van de maan en zo, heb ik wel eens gehoord. Ja, de maan, de maan. Ja. Dat ja, staat me ook wel bij. Ja. Maar we hebben het de hele nacht een beetje overstraling. En ik durf trouwens nooit tegen mensen te zeggen... dat ik met volle maan slecht slaap. En ja, nou. Zoals ik nu ook. Ik doe oog ooglicht. En ik weet nooit wanneer het volle maan is. Eens in de maanden geloof ik. Hè? Of zoiets weet ik het wat. En dan kijk ik uit mijn... ...raam waar ik geen gordijnen voor heb. En dan denk ik, vergeheerp. Het is weer volle maan. Geen wonder dat ik... ...vannacht zo slecht geslapen heb. Want dat zeggen mensen... ...het zit tussen je oren... ...en als je het weet... ...dan slaap je slecht. Nou, dat is flauwekul. Want ik slaap ook heel slecht. Als ik niet weet... ...want ik, ik weet het van tevoren niet. Nee. Ik heb ook geen agenda... ...waar het in staat... En dat is dan ook is dat ook eens in de maand? Ik weet het niet. Eens. Maar jij realiseert je dat uh, vooral achteraf. Ja, ja. dus ik nou ja, ook oh, dan zal het vannacht ook wel weer feest zijn. Nou, het is vannacht feest, want ik kan bellen met de nachtzuster. Ja, dat dan nou, weer wel. Dat is weer het voordeel van uh, van de een... nachtbroeder dit keer. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Uh, nou, nou, we zetten de vraag over Appenvloot erbij, uh, Trudy. Ja. In op ons lijstje. Gezellig. Ja. Ja, nou, ja, dank, dank en blijf ja, luisteren. Dag. Ja, daar, dag. Dag. 0800 1121. Ik uh, noem dat nummer weer even, want uh, ja, we hebben wel een antwoord nodig natuurlijk op deze vraag. Diana, goeienacht. Ja, goedemorgen um, Ten eerste beterschap nou, met Astrid. En um, ik bel eigenlijk namens mijn vriendin. En dat is ja een beetje vreemde beetje, een beetje vraag, maar... Dan. Um, zij heeft een kunstgebied. En, een kunstgebied, uh, ja? Zij, ja, zij heeft een kunstgebied. Dus niet zo bijzonder. Maar um, zij heeft van die zwarte randjes. Um, en ze rookt niet, maar ze heeft van die zwarte randjes op de duur gekregen. En dat, um, en dat ziet ze heel erg mee. En dan vraagt ze haar eigenlijk af hoe je dat weg moet krijgen. Dan dat zegt dat je dat gewoon in schoonmaakartijn moet laten weken. Mm -hmm. Nou, we hebben we wel veel dingen geprobeerd, maar niks helpt. Misschien weet iemand uh, hoe, hoe je dat weg kan krijgen. Oké, okay, die, die randjes die zitten ook op die, die kunsttanden, of zeg maar op dat, dat gedeelte daaronder, waar zitten die, die zwarte uh, randjes dan? Um, nou, uh, als je die tand hebt, dan is het een, op het uiteinde. Nee, niet in het uiteinde, maar dan zeg maar um, ja, aan het tandvlees, laat me zo zeggen. Ja, ja, ja, precies. Oké, okay, en uh, nou ja, die moeten we toch wel schoon kunnen maken. Ik bedoel, en de, de tandarts heeft er ook niet een advies voor gegeven ofzo, of zo? Ja, de... nee, hij zei toen tegen haar, want er zat toen bij. En het um, is natuurlijk hartstikke boos. En we zijn nog naar de drogist geweest. Maar toen uh, dacht ze dat niet te vragen. En ik zei, ja, dat moet je zelf doen hoor. Dus zodoende. Ja. Nou, maar uh, Tandas had gezegd dat je dat, in, dat je in een bakje moet leggen met schoonmaakazijn. Ja, dat wordt hier ook gezegd op de, op de nachtzuster chat inderdaad. Zegt iemand dat ook. Dat uh, inderdaad azijn, keukenazijn, dat dat uh, eventueel dat zou helpen. Snel? Nee, oké. Okay. Met de chat, is dat zo snel? Hm. Ja, ik behoor tot de internetlozen, <laughs> Ja, je zat, natuurlijk, je, je zat natuurlijk te wachten op die uitzending... Uh, die helemaal in de teken zou staan van uh, de internetlozen. Ja, maar dat ja. geeft niet. Ik luister wel eens meer. Ja. En soms ben uh, ik slaapgevallen en zo. Ja. Nee. Nou, gaan we volgende week doen. Maar de vraag van het kunstgebied, okay. die staat in ieder geval, uh, Diana. Oké, okay. hartstikke dankjewel. Oké. Okay. en uh, nou, okay. Dankjewel. Doei. Doei. 0800-1121. Hans, goeienacht. Ja, goedenavond. Vertel, maar kan een, ik je mee helpen? Nou, ik, nou, ik heb een vraag. Uh, ik ben er een van die kwijtgeraakt. Het gaat om het begrip parlement. Parlement. En, nou kennen we dat wel zoals het nu is... Uh, binnen de Staten, zoals het nou, nou ja, georganiseerd is... als uh, volksvertegenwoordiging. Maar het is al een heel oud begrip. Het was al in de middeleeuwen. Hmm. En... Uh, ja, ik weet niet of uh, iemand daar wat van weet, of hoe dat precies zit, en vooral hoe dat verhoudt met de huidige parlement. Oké, okay. nou interessant volgens mij. Dus het was eerst zo 1400, zoveel bestond het al in Parijs. En hoe is dat? Het, uh, als... Ja, ja nou, dat wil ik graag weten hoe dat precies zit. <laughs> dat snap ik. Nou, ik ben inmiddels ook wel benieuwd geworden. Kijk, dit zijn toch die dingen die, uh, nou ja, waarvan je niet wist dat je het wilde weten... maar als je dan de vraag krijgt, dan wil je, weet je in ieder geval dat je het wil weten. Nou ja, dat dus je... liep een gegeven moment tegenaan. En uh, dat in, in de middeleeuwen zoiets uh, bestond. En uh, ja, als een orgaan van... Uh, ja, ja, een bepaald orgaan, en ik denk dat het met wetgeving te maken heeft... Hmm. toen de tijd... Maar goed, kortom, vandaar dat ik nou die vraag stel. of iemand daar geschiedkundig meer van weet. Het is wat werk, denk ik. Nou, onze luisteraars zijn behoorlijk goed onderlegd, hoor, ook op politiek gebied. Ja, daarom. Maar goed, dus ik ben daar erg nieuwsgierig naar. Ik ben er echt daadwerkelijk erg nieuwsgierig naar. Hans, we gaan op zoek naar het antwoord. Ja, oké, bedankt in ieder geval. Oké, dank. We zullen er naar huis. Ja, dag.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 They en uh, wind en zeilen. Um, Nachtzuster, dat is het programma waar je naar luistert. En uh, nou, dan vraag ik altijd van bel even 0800-1121. Maar je kunt ook even een, een appje sturen naar de gratis Radio 1 app. Dat kun je doen met je mobiele telefoon of met je uh, tablet. We zijn van alle markten thuis, ook bij Omroep Max. Um, en iemand die verbeterde me net, en dan moet ik dat toch ook eventjes weer melden... Um, wie was dat ook alweer? Dat was Albert. Nee, dat was niet Albert Bram. Nee, wie was het nou? Nou, in ieder geval... Oh, Hendrik. Hendrik, die zegt van... Uh, ja, uh, nachtbroeder, stoplichten, stoplichten, dat zei u net. Het zijn verkeerslichten. Nou, inderdaad, Nou, bij deze rechtgezet... Officieel zijn het inderdaad verkeerslichten. Ja, en ook een heel mooi... Ja, Ik wil het toch even voorlezen. Even een, uh, een poëtisch momentje hier uh, in het programma. Een gedichtje op, helemaal op de, op de NPO Radio 1... Uh, app ik zal het, even heel kort... het is een heel kort gedichtje, ik ga het gewoon even voorlezen. Het is getiteld De Dichter is geen dichter meer. Eens dichtte hij, keer op keer. Maar nu zit de dichter zijn hoofd vol verdriet. Zijn gedichten lopen vast en het schrijven lukt hem niet. Zijn verdriet heeft de overhand, al wil de dichter dit niet. De pen loopt steeds verder weg van de dichter zijn hand. De dichter is geen dichter meer, nu is er verdriet. Een traan valt op het papier en laat een vlek achter... Dit zijn nu zijn gedichten. Niet met de inkt van de pen... maar met het zoute water van zijn tranen. De dichter is niet meer. Nou, prachtig. Prachtig gedicht. Uh, nou, Dat soort dingen kun je ook gewoon naar de NPO Radio 5 app sturen. natuurlijk, hè? Uh, Maar ook gewoon met antwoorden en vragen. Want daar draait het gewoon om in dit programma. Dus daar gaan we snel weer mee verder. Um, we gaan naar Kees, denk ik. Gaan we naar Kees? Hallo, goedendag. Dag Kees. Ja, ik had... Uh... Ik zat even luisteren en ik kwam eigenlijk uh, dacht van, van: Nou, ik heb, ben lang op zoek naar een gebruikersmanual voor een DECA-navigatiesysteem. En dan weet ik natuurlijk niet of dat direct het uh, juiste adres is om dat hier te parkeren, maar ik heb stad en land al inmiddels afgezocht ook op het internet naar, uh, naar de instructies om dat apparaat te gebruiken. Ja. En die heb ik onlangs tweedehands uh, op de kop getikt en ik heb er zelf. Ja, ik denk 30 jaar geleden als leerling stuurman meegewerkt. Dat is een systeem, een navigatiesysteem om middels een dekkerketen uh, je positie te bepalen op zee. Ja. En ik heb zo'n nou toestel, dus weet ik de een zeg maar. En uh, je ziet ze nu alleen nog in museum staan. Sorry, uh, waar, waar zie je het staan? Je viel even weg. Even, je, even de hoorn ja, goed we, bij je mond, de mond de... houden. Kunnen het goed je verstaan? En ook vooral in, uh, Juist. in museums en dergelijke. Uh, uh, dat ze nog te toongesteld worden, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, ik was toch even benieuwd van denk ja, hoe uh, of er nog een uh, manual of een instructie. Een handleiding. Is, ja, een handleiding is te vinden hoe dat. Uh, Want ik weet het zelf niet meer. Dat is gewoon te lang geleden hoe ja. het, het nou precies werkte. Nou, ge geef... ik dacht, nou, misschien weet iemand een idee van nou ja. daar en daar kun je dat vinden. Ja, nou, dat mag ook, dit soort vragen. Dat, uh, nacht, bij Nachtzuster kunnen we, zijn we van alle markten thuis. Uh, noem even nog even een keer heel goed om wat voor systeem het gaat. Het gaat om de handleiding van een DECA-navigator MK21. Oké, okay, nou, we hebben hem neergelegd. En uh, wie weet, uh, is er iemand die daar alles van weet? Want op internet ook dat soort dingen heb je allemaal afgezocht dus. Ja, precies uh, al afgezocht. En ik, ik kom wel uit met Maritiem Museum en... In Rotterdam bijvoorbeeld. En mm. die hebben wel veel boeken waar hier en daar in die boeken dan het systeem wel benoemd wordt. Maar ik zoek de moed van het apparaat ergens. Ja, gewoon een handleiding zijn. Ja. Hoe... Ik zie hoe... Ik kan me niet voorstellen dat het er niet is, maar ik kan hem er nu even niet vinden. <lacht> nou, het, het is vrij specifiek, maar we hebben wel gekkere ja. dingen boven water weten te trekken in dit programma. Dus wie weet. Ja, wie weet. Ja. En er was net ook een mevrouw die had een vraag over uh, de Ja, app en vloed. app en vloed. En u zei het zelf ook al, hè? dat komt natuurlijk door het aantrekkingskracht van de maan. En uh, niet te vergeten de zon ook natuurlijk. Uh, maar als ze beschikt over internet, dan als ze naar getij.nl gaat, dan krijg je best wel een goede visuele uitleg hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Oké. Okay. Dus... En dan uh, misschien is ze daarmee uh, makkelijk geholpen. Want ik kan wel een hele uitleg geven, maar dat is veel te ingewikkeld om... Uh... <laughs> Nou ja, daar zijn we wel het programma voor natuurlijk. Maar in ja, daar heb je ook een plaatje en een filmpje erbij. Maar de, de, de vraag, uh, die, die, ik ga hem je toch even voorleggen dan. Misschien, misschien weet je het uit je hoofd. Of, uh, uh, ze stelde wel de vraag, van, ja, is dat nou echt overal? Is dat bijvoorbeeld ook in, uh, nou, zij noemde als voorbeeld Australië. Maar heb je dat dan daar ook? En uh, hoe zit dat daar dan? Ja, natuurlijk. Ja, het overal, Over, overal hetzelfde, het hè? Ja, ja precies. Ja. Ja, cool. Alleen afhankelijk van de... de uh, hoe het onderliggende water is, heb je bijvoorbeeld uh, een groter verschil tussen eb en vloed in de waterstand. Uh, Als ergens op een hele diepe plaats zal het verschil minder zijn. En, ja, om een voorbeeld te geven. Uh, bij vissingen heb je bijvoorbeeld een verschil tussen laag- en hoogwater van gemiddeld 4,5 meter. Mm -hmm. Dan ga je bijvoorbeeld verder op de rivier op richting Antwerpen. Dan wordt het smaller en heeft de water minder ruimte, dan loopt die, dat verschil tussen laag en hoogwater loopt heel makkelijk op. Dan op okay. hetzelfde bijna 6 meter. En ja. zo, hè, dus de diepte rondom de plaats is heel erg bepalend voor het effect. Dus vloed. Kijk, nou, dat zijn we weer wijs geworden. Het gebeurt geworden. overal op de wereld, maar afhankelijk ja, van de locatie, zeg maar, is het verschil groter of kleiner. Kijk aan. Kees, uh, dankjewel. Graag gedaan. En we gaan op zoek naar die handleiding. Noem nog één keer het merk en het, uh, het, het nummer. Het gaat om de handleiding van een DECA-navigator, MK21. Hartstikke goed. Nou, hebben we drie keer genoemd. Nu, uh, nu moeten we de antwoorden maar binnenkomen, vind ik. Dankjewel, en uh, wie weet. Okay. Okay, Dag, Kees. Ja. 0801121. Dat uh, nummer heeft ook Eva gedrukt. Dag, Eva. Dag, Rob. Dag, nee. Ja, Ron, Ron is het, zeker. Ron, ja, net als mijn neesje. Zeg, wel Ron. Ik, was um, een vraag over uh, het schoonmaken van een prothese, van een kunstgebit. Ja. Ja, ik kreeg van mijn eigen die een jonge vrouw die helaas jong is al verleden... Uh, ...advies om, um, ze zag mijn plaatje, ik was voor behandeling met haar... ...plaatje gewoon in de bleekzuiden, gewoon in het chloor. Oh. En ja, daar schrok ik wel van, maar ja. ik rook niet. En uh, ik heb ook geen last dus van uh, aanslag wat dat betreft. Maar op zeker moment worden die dingen toch een beetje grauwig. En ja, dat heb je dan maar gedaan. Hè? En uh, het werkt. Dus advies, uh, kunstgebit of plaatje in de bleek een nachtje. Als je een nachtje of een paar uurtjes niet in hebt... En je tis ziet er weer keurig uit. Ja, iemand roept op de chat wel naspoelen dan. Ja, zeg. <laughs> niet gelijk in je mond Om, stoppen. Nou, ja, precies. Nou, oh, dit, oh, dat een is gra overweldigend. Grapje natuurlijk. Nou, een grapje natuurlijk. Ja, nee, maar. Um, ja. uh, dat, nou, ik, het is een uh, tip die ik niet had verwacht eigenlijk. Ik vind het nogal een drastisch middel. Ja, begrijp ik. ik een ik het uh, middel. Ook, uh, want die, uh, ja, ze was ook heel deskundig. Heel prettig met, met, nou, met LR, ja, vooral deskundig. Dus ik zei, joh, dat ga je toch niet doen? Ja hoor, dat moet je maar doen en dat is enzovoort. Dus dat is wat het betreft kunstgebied. En dan even een, een tussendoortje. Er was een verhaal over straling en dat begrijp ik wel. Je denkt er wel eens weer na, maar aan de andere kant is het zo. Er zitten inderdaad overal straling, overal leidingen. Oh, leiding. er gaat even wat mis. Oh, je moet even... Ja, ging... We worden maar ouder en ouder. Ja. Ja. Door alle straling en alle ontwikkelingen heen. Ik word dit jaar 80. Mijn man wordt dit jaar 90. Uh, we hebben alles overleefd. Uh, we hebben niks... Maar je kunt er gevoelig voor zijn. Dat is een feit. Nou, maar jij zegt uh, de, de nadelen die... Nou ja, ja, ondanks alles... We worden ouder, ja. dus moeten we het ook niet overdrijven. Nou, en ik heb net 10 achter de rug. Ik ben nu drie dagen thuis... Nou, dan ga je ook door allerlei toestanden heen. En als die toestanden er niet waren, dan was ik er ook al niet meer. En de rest van de, van de mensheid die, die moet ook meer lijden. Of ze zijn er niet meer. Dus ja, we nemen dat op de koop toe. Ja. Oké. Okay. Oh, Eva, dank uh, je wel voor het bellen. Graag, graag gedaan. En een, en een hele, fijne, hele fijne nacht. En Astrid ook nogmaals voor de tachtigste keer het beste ermee. He? <laughs> we gaan het doorgeven. Goed. Dag. Dag. Dag. Dag. Money Dripper, Sea of Love is dat, hier bij uh, NPO Radio 1. Uh, ja, we gaan richting de klok van vijf, maar uh, tot zes uur ben ik nog bij je met uh, nachtzuster. En uh, wie ook 0800-1121 heeft gebeld, is Paul. Ja, hallo. Ja, want... Dag Paul. Je hebt een uh, vraag of een antwoord? Uh, ik heb nou eigenlijk... Uh, ja meer een verklaring waarom een vraag is ontstaan. Okay. En het gaat in dit geval van bijvoorbeeld... waarom is Constantinopel nou opeens Istanbul? En het is dan altijd wel leuk om in de geschiedenis terug te gaan... en ook te kijken naar de naam bijvoorbeeld van zo'n stad... waar die vandaan komt. Nou is Constantinopel genoemd naar de eerste Romeinse keizer. Dat was Constantijn. En Polis betekent stad in het Grieks. Dus Constantinopel was de stad van koning Constantijn. Nu is het Byzantijnse Rijk in 1451 door de Turken of de Osmanen veroverd. Ja, en die wilden natuurlijk niet zo'n zo christelijke naam. Dus die hebben daar dan Istanbul van gemaakt. En ik meen dat dat betekent Islambol. Maar er zijn nog meer voorbeelden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar alle steden, de grote steden in Europa. Dat zijn haast allemaal Romeinse namen. En dat is logisch, omdat ze dus aan rivieren lagen en daar in eerste instantie een Romeinse naam kregen, maar die daar zijn vaak verbasterd. Bijvoorbeeld Novio Magen is Nijmegen geworden. Mm. Colonia Agrippina is Keulen geworden. Uh, Vienna Bona, dat was een nederzetting, is Wenen geweest. Allemaal hoofdsteden, allemaal aan rivieren waar zich toen natuurlijk het zich afspeelde, het veroveren enzovoorts. Dus dit was eigenlijk eventjes mijn toevoeging, dat het altijd wel interessant is om die namen na te gaan. Ook nog belangrijk, ik heb in de vijftiger jaren plageren zoals gezeten gezeten. En van al die Indonesische eilanden die ik geleerd heb, Borneo, Sumatra, Celebes, die heten tegenwoordig allemaal anders. En dat heeft dan weer een, een oorzaak, omdat het koloniale verleden daar wil men wat vanaf. Dus dit is even mijn toevoeging. Nou, ik vond het een hele waardevolle toevoeging. Ik heb uh, aan, je, aan je lippen gekluisterd gezeten, Paul. Nee, nou, ook Ik dat had het <laughs> aangehangen, moet bedoven, ik toch? zeggen. Ja. Ja, <laughs> Oké, okay, okay. Paul, dank en uh, blijf luisteren, ja. zou ik zeggen. En nog succes, hè? Dankjewel. Heel. Dag. Ik ga zo meteen nog even een overzicht geven van alle vragen. Maar uh, ja, eerst muziek. Ja, je houdt van hem of je, uh, of je haat hem. Gordon, ik bel je zomaar even op. Uh, dat nummer draaien we speciaal even voor Saida. Want die belde eerder dit uur met een, uh, een vraag over... Uh, ja dat ze problemen heeft met uh, uh, ja, het, het sms'en en, en uh, allerlei diensten activeren... van uh, ja, een telefoonprovider die allemaal niet meewerkte. Uh, de vraag was eigenlijk van... ja hoe kan ik nou eigenlijk mijn sms-bundel activeren voor betaalnummers? Nou ja, zij heeft problemen. Ik heb al gezegd, van, nou ja, als het echt niet lukt... moet je even, denk ik, met een ombudsman contact opnemen. Maar heb je dit soort ervaringen dan ook, laat het even weten... via 0800-1121. Uh, verder zijn er nog wat andere uh, vragen binnengekomen. Ik ga er even een paar nog noemen. Want uh, ja, we zijn wel druk op zoek nog naar antwoorden van een paar vragen. Bijvoorbeeld Bob die stelde de vraag... Um, ja, kun je een artikel 12, uh, echt een juridische vraag... opstarten zonder advocaat? Of, heb je daar echt een advocaat voor nodig... of kun je dat ook gewoon als particulier zelf doen? Uh, verder hadden we nog een vraag over... waarom staat Dublin nooit op weerkaarten? Ik wist het niet, maar dat heb ik ook weer geleerd vannacht. Het uh, staat niet op weerkaarten. Überhaupt staan heel veel steden niet aangegeven op weerkaarten... maar. Ja, dat Dublin er niet op staat, daar zoekt Henk, die in dit geval de vraag stelde... toch uh, uh, ja, vraagt zich af of dat misschien ook een politieke reden kan hebben... in verband met uh, Noord-Ierland. Um, Trudy die vraagt hoe werkt app en vloed. Daar zijn we wel een beetje op, uh, uh, op doorgegaan. Verder vroeg Diana hoe kun je de zwarte randjes van een kunstgebied wegkrijgen... En dan hadden we ook nog een vraag van Hans. En die vroeg, hoe is het parlement ontstaan? Er kwam een hele ja, een, een geschiedenisverhaal, zat er eigenlijk aan vast. Door de jaren heen is dat ook wel eens veranderd. Maar ja, het begrip parlement en ook wat er eigenlijk achter zit... daar wil Hans alles van weten. Dus uh, ja, als je bijvoorbeeld politicologie hebt uh, gestudeerd... laat het dan even weten via 0800-1121. Je kunt natuurlijk ook even een appje sturen naar de npo Radio 1 App. Uh, Bram reageerde bijvoorbeeld met de vraag die werd gesteld... over een, uh, een handleiding. Een handleiding van, uh, ja, van, van Kees. Die was op zoek naar een handleiding van de DECA-navigator... MK21 of 21. Uh, nou ja, op de NPO Radio 1 App heb ik inmiddels een linkje gevonden. Ik ga even kijken of je dat misschien zo meteen uh, kan doorzetten... naar een van onze uh, social media. Of, uh, of via een linkje of uh, via de e-mail... Want uh, nou ja, dan kunnen we toch weer iemand blij maken. Kortom, uh, er wordt veel geappt en getelefoneerd. En uh, uh, ook uh, via de chat komen heel veel antwoorden binnen. Dus uh, blijf dat ook vooral doen. En dan uh, hoop ik je zo meteen even te spreken in het, uh, in het volgende uur van Nachtzuster. Want we zijn nog één uurtje bij. je En dan uh, gaan we ook de cryptogram uh, erin gooien. En um, ja, dat gaan we gewoon na het nieuws doen. We gaan eerst even luisteren naar het nieuws. En uh, zometeen dus het laatste uur van Nachtzuster. Tot zo.